zes uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Straks is een en het NOS Radio 1 journaal de risico's van het zwemmen in open water vanwege het hoge aantal ongelukken dit jaar. Eerst krijgt u het NOS journaal van Marjan Koekoek. Bij een brand in een tunnel in Noorwegen zijn 73 mensen gewond geraakt. De brand ontstond in een vrachtwagen zo'n 3,5 kilometer voor het einde van de Goodfangen tunnel. De tunnel is 11,5 kilometer lang. 160 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is nog onbekend hoe de 73 gewonden eraan toe zijn. Volgens de lokale politie hadden de meeste mensen rook ingeademd. De Goedvangentunnel is de op één na langste van Noorwegen. Veel toeristen die vanuit Bergen naar de toeristische plaats Vlom rijden, komen door die tunnel. De site werk.nl van uitkeringsinstituut UWV is nog steeds slecht bereikbaar. De website werd vorige week getroffen door een storing... waardoor die dagenlang niet bereikbaar was. Door de storing konden mensen via internet geen uitkering aanvragen... of laten weten dat ze hadden gesolliciteerd. Het digitale loket werk.nl moet de persoonlijke dienstverlening... bij de uitkeringsinstantie op termijn vervangen. De site heeft vaker te maken met problemen. De Duitse en Nederlandse politie hebben vier Nederlanders opgepakt... die bij Roemond een Duitse agent hebben mishandeld. Een verdachte is nog steeds spoorloos. Drie vrouwen en twee mannen reden te hard... en kwamen met hun auto in het Duitse grensplaatsje Karken... in de voortuin van een huis terecht. Toen omwonenden en een agent bij het ongeval aankwamen... probeerden de vijver vandoor te gaan. De agent werd daarbij mishandeld. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak... in de zaak van een moeder die begin januari haar dochter van 16 doodstak. Het OM had zeven jaar gevangenisstraf geëist... maar de rechter veroordeelde de vrouw uit IJsselstein tot drie jaar cel. Het Openbaar Ministerie vindt deze straf te licht voor zo'n ernstig feit. Wij wegen de zaak anders dan dat de rechtbank doet. Wij vinden dat er sprake is van een levensdelict... waarbij een moeder haar 16-jarige dochter heeft neergestoken met een mes... dat een hogere gevangenisstraf op zijn plaats is... De rechtbank kwam tot een lagere straf omdat de vrouw verminderd toerekeningsvatbaar is. Ook speelde een rol dat de vrouw spijt heeft betuigd. Nieuwsuur mag bewakingsbeelden van zorginstelling Novo in Onnen in Groningen uitzenden. De zorgstichting spande een kort geding aan om dit te voorkomen, maar de rechter gaf het tv-programma gelijk. Om de misstanden aan te tonen zal het programma Bewakingsbeelden van Novo van de nacht van 13 op 14 maart uitzenden. Daarop is te zien dat een 44-jarige patiënte minutenlang op de grond wordt gedrukt door vier medewerkers. Kort daarna overleed de verstandelijk gehandicapte vrouw. De Amsterdamse politie heeft bijna 700.000 euro in beslag genomen in een onderzoek naar het witwassen van drugsgeld. Twee mannen, een Colombiaan en een Pakistaan, zijn gearresteerd. Een groot deel van het bedrag bestond uit briefjes van 500 euro. Een van de verdachten werd aangehouden op het station in Amsterdam toen hij de trein naar Parijs wilde nemen. Opnieuw heeft een bende Roemeense zakkenrollers toegeslagen op een groot evenement. Tijdens de Gay Pride in Amsterdam zijn zaterdag honderden bezoekers beroofd van smartphone of portemonnee. De politie heeft voor en tijdens de botenparade 43 zakkenrollers aangehouden, vrijwel allemaal Roemenen. Volgens de politie mengen ze zich in de menigte, beginnen ze wat te duwen en te trekken. En in de onrust die dan ontstaat slaan ze hun slag. Half juni werden op die manier nog 240 mobiele telefoons gestolen... op het Indian Summer Festival in Geesmerambacht. Dan nog het weer. Vanuit het zuidwesten komen regen- en onweersbuien het land binnen. Mogelijk met hagel of onweer. Vannacht is het een graad of 15 en is verspreid een bui mogelijk. Morgen vooral buien in het oosten van het land. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Daarna wordt het wisselvallig en koeler. Dan de verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Fielen staan er op de A15 Nijmegen richting Gorkum... bij het Knopendel 2 kilometer. Door werkzaamheden op de A16 Rotterdam richting Breda... tussen Zevenbergshoek en Breda-Noord 4 kilometer. Een aanrijding op de A73 Venlo richting Nijmegen... tussen knopende Rijkenvoort en Kuik 3 kilometer. En de N305 Almere Dronten is in beide richtingen dicht na een aanrijding... tussen Nijkerk en Zeewolde. Radio in journaal, Lucella Carrasso. Vier over zes is het. Lokale omroepen zitten in de problemen. Veel grote namen van de landelijke radio zijn er ooit begonnen. Neem bijvoorbeeld Giel Belen, die daarover onlangs vertelde op een dag voor medewerkers van de lokale omroep. Ik wil gewoon, wil nog steeds gewoon bij de radio. En dat is ook wat ik bij de lokale omroep nou ja, uh, nou ja, uh, kon bereiken. Alle verschillende radiobaantjes heb ik daar wel gedaan. Straks meer over die problemen. Eerst praten we over Turkije, over de hoge straffen die zijn uitgesproken in de Ergenicon zaak in Turkije. Een proces waarin 275 militaire parlementariërs, journalisten, schrijvers terecht staan. Proces dat al een aantal jaren duurt. Um, het zou gaan om een poging om de regering Erdogan omver te werpen... De hoofdverdachte, een van de hoofdverdachte, oud-legerleider Bas die krijgt levenslang professor Turkse taal en cultuur... aan de Universiteit van Leiden, Erik-Jan Zurger. Goedenavond. Hallo. Kijkt u op van de straffen die we uh, vandaag gehoord hebben? Nou, ze zijn wel erg hoog. Het laat zien dat uh, de regering in ieder geval... Uh... Absoluut, um, van plan is korte metten te maken met, uh, um, ja, in dit geval dus uh, het leger. Want de rechter is in Turkije een verlengstuk van de regering, dat is anders dan bij ons? Um, dat gaat ietsje te ver, maar uh, de hogere rechters in Turkije, dat zijn wel heel erg politieke benoemingen, ja. Ja, dus, dus een, een gepolitiseerde uh, uh, uitspraak. rechtssysteem, in ieder geval op de hogere niveaus, ja. Ja, en um, uh, want u zegt uh, Erdogan wil er niks mee te maken hebben, of die wil in ieder geval dit hard aanpakken. Um, is, is voor u duidelijk geworden dat er inderdaad een koepoging poging was, dat die werd voorbereid? Uh, nou, nee, dat denk ik niet. Uh, kijk, dat hele ergenekon uh, uh, proces, dat is een samenstel van zeven verschillende processen. Het heeft zich als het ware als een soort uh, steen in de vijver steeds verder uitgebreid en. Uh, er is een, een, redelijk, ja, laten we zeggen, een redelijk hoeveelheid bewijs dat uh, een aantal mensen van vrij laag niveau uh, bezig zijn geweest met, met plannen, met complotten... Uh, maar de uitbreiding daarvan tot de hoogste niveaus... tot en met een oud chef van de generale staf, Baschbouw... Uh, die berust op ontzettend zwakke bewijzen... waarvan ook van een deel al lang aangetoond is dat ze vervalsd zijn. En ja, wat kan daar dan achter zitten... Dat, dat die toch ook in het proces betrokken zijn geweest? Nou, dat is een, uh, dit, dit hele proces is begonnen in 2008. En uh, het speelt een hele grote rol in de pogingen van de Turkse regering... om het leger onder de duim te krijgen... In Turkije heeft het leger uh, tot vijf keer toe in de afgelopen zestig uh, jaar ingegrepen in de politiek. Uh, soms met echte staatsgrepen en soms anders. En uh, deze regering die heeft besloten om daar echt voor altijd een eind aan te maken. Dus deze, deze processen zijn ook heel erg een politiek instrument om uh, de machtsverhouding tussen regering en leger om te kantelen. Ja, en, en, en is Erdogan daarin geslaagd? Heeft hij het leger nu onder de duim? Daar, daar is hij inderdaad in geslaagd, uh, want deze processen die, uh, die hebben een, een heel erg demoraliserend effect gehad in, uh, in de hoge recelons van het leger. He, de, de, de, de schok dat het leger en zelfs topgeneraals niet langer onaantastbaar waren, maar gewoon voor de rechter werden gebracht en, en ook zelfs in... Ja, eh, tamelijk dubieuze politieke processen veroordeeld worden nu. Dat is zo'n grote schok voor het legerkorps... voor, voor, voor het officierskorps in Turkije... Eh, dat ze eigenlijk niet goed weten wat ze daarmee aan moeten. Ze zijn gedemoraliseerd. Ja, en Erdogan heeft dat probleem in ieder geval opgelost. Het, voorlopig dan, hè. het leger houdt zich rustig. Aan de andere kant hebben we natuurlijk de afgelopen tijd in Turkije gezien... dat niet alle, alle burgers zich rustig houden. Nee, nee. Wat, wat, wat denkt u dat de, de hoge straffen in dit proces... Uh, wat dat betreft voor gevolgen hebben uh, voor de tegenstanders van Erdogan? Zullen die hier voor de straat opgaan? Dat is een beetje de vraag, omdat die uh, protestanten... ...degenen die protesteren... ...die protesteren voor democratie... ...en die willen niet gezien worden als mensen... ...die het leger verdedigen. En ze willen de democratie verdedigen. Maar wat wel duidelijk is... ...is dat uh, Erdogan... En de, ...en de harde kern van de... Van de ...regeringspartij om hem heen... Uh, ...nu ook een hele harde... ...aanpak willen van degene... ...die zij beschuldigen... ...van het, uh, van het opruien... ...van de bevolking. Zij zijn ervan overtuigd dat die die Gezi-park-rellen, dat dat, uh, dat dat protest ook deel is van een complot. Net zoals Ergenicon. En uh, ze zijn dus op zoek naar mensen die, uh, ja, die als aanstichters... als het ware bericht kunnen worden. En die zullen het ook heel moeilijk gaan krijgen. Dan krijg je weer zo'n groot proces wellicht. Dat is heel goed mogelijk, ja. Goed. Dus rustig uh, zal het daar uh, voorlopig niet worden. Mag ik dat nee, zo samenvatten? Ja. <laughs> goed, meneer Tjurger. dank u wel. Goedenavond, dag. Laat kleine kinderen niet verder dan één armlengte afstand zwemmen. En ga niet zwemmen als je het niet goed kan. Dat zijn zowat tips van de reddingsbrigade... na aanleiding van de dodelijke ongelukken met zwemmers de afgelopen dagen. Op een strand langs de Maas worden de zwemmende kinderen... scherp in de gaten gehouden door hun begeleiders. Op een plasje afgescheiden van de Maas zijn veel kinderen aan het zwemmen. Ook wat grotere kinderen op luchtbedden en in bootjes aan het varen... Er is een vlot waar je lekker van af kan duiken. Onze kleindochter Amber, die heeft dus A, B en C. Dus die kan al zonder bandjes. En de andere kleine, die heeft bandjes. En de moeder is erbij. En hier is het veilig zwemmen. Er is een afzetting. Dus je gaat niet naar de Maas, naar het open water. Nee. Hadden jullie het nieuws al gehoord? Vijf mensen verdronken in één weekend tijd. Ja, dat is niet normaal, hè? Het waren buitenlanders geloof ik, of niet? Ja. Ja, ja dan zou ik gewoon zeggen, ik geef ze zwemles. <laughs> De Nederlanders zijn vaak hier, maar we zijn even in het waterlandje. Kinderen krijgen altijd al uh, zwemles, of ze geven ze zwemles tegenwoordig. Ja, nou we kunnen dat in de gaten houden dat het nou hard en waait. Nee, natuurlijk meer stroming. Ja, daar moet ik ook even meer rekening mee houden. En hoe heeft u deze wijsheid? Hoe weet u dit nou eigenlijk allemaal? Ja, dat krijg je van thuis uit mee. Dat, dat, dat wordt je aangeleerd. Iedereen zou moeten kunnen, uh, kunnen zwemmen. Ja, leer nu zijn eerst even hier dingen aangedaan. Ze zijn zo weg, de kinderen. Ik zou zeggen alle kinderen gewoon die bandjes om, maar blijkbaar denk ik mensen nog steeds hier er anders over. En de Polen en de Roemenen, zouden we die dan gewoon extra cursussen moeten krijgen of zo, Want er zijn natuurlijk best veel hier die ook in de zomer hier werken en dus ook af en toe lekker gaan zwemmen. Ja, dat is moeilijk te zeggen, maar waarschijnlijk zouden ze inderdaad wel meer, meer bekend moeten maken met de gevaren van het water hier. Misschien zouden ze inderdaad lesmiddelen moeten geven, op een of andere manier. en de regering hebben we een dat weet ik niet. Nee. <laughs> een verslag hoorde u van uh, Colette van Nuen. De reddingsbrigade laat weten dat ze afgelopen week ruim 2.500 keer in actie hebben moeten komen. Dat is ruim twee keer zoveel als in een normale week in de zomer. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Ja, de lokale omroepen in Nederland die hebben het financieel moeilijk. Volgens het commissariaat voor de media bezuinigen veel gemeenten... Uh, op hun plicht om de lokale omroep in stand te houden. Maino Remmers, jij bent bij de HOS vanmiddag te gast... de lokale omroep voor Helvoort en omgeving. Hoewel, uh, te gast, je zat op een terras. Je zat ergens voor een deur die dicht was. Uh, ja. Want vanwege een huurachterstand en problemen met het meerjarenplan... Um, mogen ze er niet meer in, daar, in de studio. Nee. Ineens zat de deur op slot en het bestuur was uitgenodigd bij de burgemeester. En die zei: het meerjarenplan klopt niet en jullie moeten het achterstand in de huur betalen. Dan zou je denken, wil de, de, de, de, het gemeentebestuur dan geen lokale omroep? We hebben net even gesproken met Frans Ronnes. Hij is de burgemeester van Haar en Helvoort en Es. Dat valt er allemaal onder. En uh, hij uh, zegt, nee, we willen wel degelijk een lokale omroep. Maar ja, dan moet je wel de huur betalen. Luister maar. Ja, het is net voor elke andere vereniging. Dat geldt voor een voetbalclub en een volleybalclub en een tennisclub. Um, als de huur niet betaald wordt, uh, dan zegt de wethouder Financiën, uh, jongens, dat kan niet. Uh, er moet geld over de brug komen. En dat is niet anders. Nee, u, u wilt uh, gelijke monniken, gelijke kappen wat dat betreft. U hebt ook gekeken naar de begroting. Daar rammelt het ook al. Ja, wij vinden de begroting in ieder geval niet vertrouwenwekkend. Zo hebben we hebben ons ook verteld. Want uh, daar, uh, wat ons betreft rammelt het daar. En uh, daar zitten de te veel dekkingen in die wat ons betreft niet, uh, niet goed zijn. En dat geeft te veel open ruimte. Ja, de landelijke vereniging van lokale omroepen, de Olon... constateert het ook, met een derde gaat het slecht, hè? met die omroepen. Is het nog wel van deze tijd, kun je je afvragen? Nou, er is wel een, een, een herbezinning nodig op de lokale omroep, denk ik. Kijk, we hebben natuurlijk heel andere media dan 40, 50 jaar geleden... toen de eerste lokale omroepen begonnen. En het is wel, denk ik, goed om eens na te gaan van... Uh, wat is er lokaal nog gewenst en wat is er mogelijk? En ik heb dat niet precies in beeld. Maar het is wel, denk ik, heel hard nodig om daar eens een keer goed over na te denken. Maar daar gaat het wat u betreft nu niet om... Het is een kwestie van uh, wat centjes bij elkaar, begroting op orde maken... en wat u betreft mogen ze dan hun studio hier in het voormalige schoolgebouw weer in? Begroting op orde maken en een uh, meerjarenplan wat er goed uitziet... een beleidsplan wat er goed uitziet, waar wij vertrouwen in kunnen hebben... dan kunnen ze verder gaan. Zegt uh, burgemeester Frans Ronnes. Arnie de Boer, u zit in het bestuur. Um, o, die, die huurachterstand van 4500 euro... voor dat, die klaslokalen die jullie hebben gehuurd waar de studio eigenlijk in zit... Uh, is dat al bij elkaar? Dat is inmiddels betaald. Ja, ja, dat is inmiddels betaald. Wie heeft dat betaald? Um, dat is met particuliere gelden betaald. U hebt gewoon zelf de portemonnee erbij gepakt. En gewoon betaald. risico draagend gewoon een één keer. Ja. Zo zijn wij gemotiveerd om de vereniging overeind te houden en vooral richting toekomst denkend vooral. Ja. Dan denken we heel gauw aan een streekgroep, bijvoorbeeld. Wij willen eigenlijk een beetje af van het lokaal idee meer wat de Hollands zo graag wil. Samen gaan werken en samen gaan klonteren en dan echt wat een veel groter gebied gaan maken. We zijn eens eventjes de straat opgegaan hier in Helvoort... bij het schoolgebouw waar jullie in zitten. Even wat kijkers gevraagd of ze wel eens kijken naar de HOS. Uh, nee, af en toe. Meer bij het ZEP en even blijven hangen om te ja. kijken wat het lokaal is. Vindt ja, u ervan? Heeft. Kan beter. Ik vind de kwaliteit wat uh, matig. Ja, wat, wat mist u eraan dan? Uh, nou, ik vind de opnames uh, wat slecht. Uh, het nieuwswaarde is wat laag. Ja. U weet dat ze op slot zitten? Nee, weet ik niet. Er zit niet. een probleem. Hè? De gemeente heeft de deur op slot gedraaid van de studio. De begroting is niet in orde. Oh, oké. Okay. Vervelend. Ja. <laughs> nee, dat wist ik niet. Kijkt u wel eens naar de HOS-TV? Daar ja, kijk ik wel eens naar, ja. Ja? Ja, dat is al heel lang geleden. Maar kijk, ik heb vroeger in het verleden dat ze dat naar keek niet wel. Dus uh, ja, vooral in de dorpskern en zo. Ik bedoel, dat het leven toch ja. Op zich wel voor de evenementen die georganiseerd worden of iets. Of, uh, ja, of noem maar op. Of uh, ja, ik vind het wel iets te hebben inderdaad. Ja. Dus, uh, maar ik hoorde dan wel dat het minder werd uh... onmisbaar. Ja, echt onmisbaar zou ik zeggen. Van, ja goed, voor degene, dan moet de oude generatie zeggen, de, je, de jeugd zeg maar die, die kijkt er niet veel meer naar. Dat is, nou is echt puur de oude generatie die wordt veel mee te maken. Dus er is jezelf, zoveel eh, op de kabel. Ja, er rond hoor alles wat te vinden. Dus, eh, dus vandaar. Eh, hey. Ja, dat waren even wat kijkers. Ze kijken wel, ze kennen het wel. Maar die jongeren, en ja, zou het niet toch een beetje anders moeten? Nou, dat heeft de HOS al gezegd. Ze willen het wa wat, wat meer opfrissen. De huur is inmiddels betaald. Hopelijk gaat het slot er snel af. We zitten hier op het terras en er wordt reclame gemaakt voor een trappistenbiertje. Daar staat op, proef de stilte laten. We hopen dat het dan niet gaat worden, hè? Wij proef hebben... de stilte. Uh, wij hebben er vertrouwen in dat het geen stilte gaat worden. En daarmee nemen we als NOS afscheid van de HOS. <lacht> My no redmers. Dan gaan we kijken of er nu nog files over zijn. Jolanda van de Velden. Eentje nog, en dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar staat tussen Zevenbergse hoek en Breda Noord 4 kilometer. Oh,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 to adore is it love that love stuff or do you need a bit of rough get on your knees yeah turn out the love songs that you hear cause you can't avoid the sense of much that echoes in your ear sing love will stop the pain sing love will Supreme. We gaan eens even kijken hoe het in Noorwegen is. Een ernstig ongeluk is daar gemeld in een verkeerstunnel. Een vrachtwagen is in brand gevlogen. Uh, het is op de 1 na grootste tunnel in Noorwegen. Correspondent Rolien Creton. Rolien, heb jij inmiddels wat meer bijzonderheden uh, gehoord over die brand? Nou, er is nog niet uh, precies bekend waarom die vrachtwagen in brand is gevlogen. Wel dat het gebeurde op zo'n uh, 3,5 kilometer uh, na de ingang. Die, het is inderdaad een, een hele lange tunnel, in totaal ruim 11 kilometer. Um, ja, en daarbij um, zijn, uh, er waren op dat moment 80 mensen in die tunnel. Die zijn allemaal geëvacueerd en een deel... Uh, van deze mensen zijn ook uh, gewond geraakt. De meeste omdat ze uh, rook hebben ingeademd. Maar er zijn ook mensen gewond geraakt uh, omdat ze uh, bij aanrijdingen betrokken waren. Omdat het licht uh, in die tunnel, in delen van de tunnel, uh, uit is gevallen. Ja, het is natuurlijk ieder, ieders grootste nachtmerrie als hij door zo'n tunnel rijdt dat, dat zoiets gebeurt. Uh, heb jij gehoord hoe die verwondingen van de mensen zijn? Of is het nog te vroeg daarvoor? Nou, het, het, het, er zijn geen uh, doden gevallen. En dat, kun je zeggen, uh, valt eigenlijk al mee. Want ja, het had inderdaad veel erger kunnen... Aflopen, omdat het zo'n uh, lange tunnel is. Maar uh, ja, de, de, onder de gewonden zijn ook uh, zwaar gewonden. En de meeste van die, uh, gewonden, uh, die zwaar gewonden zijn mensen die uh, ja, uh, uh, ademhalingproblemen uh, hebben. En die rook hebben ingeademd. Ja. Maar uh, geen doden dus. Nee, ze hebben uiteindelijk 80 mensen uit die tunnel weten te halen. Uh, uh, wat is er bekend over de veiligheid van tunnels in Noorwegen? Over de vluchtweg? Nou, die veiligheid in, in Noorwegen is over het algemeen heel erg goed. En je kunt zeggen de reddingsoperatie uh, hier kwam ook heel snel uh, op gang. En ja, het is eigenlijk een, ook een, een geluk bij een ongeluk uh, dat niemand is, is omgekomen. Maar ja, de reddingsoperatie is, is heel snel op gang gekomen. Bedankt dank voor uh, dit moment. Rolien Kreton, hoorde u. Dan Frankrijk. De regering daar is met vakantie gegaan. Nou ja, vakantie. Echt weggaan, ver en lang op reis. Dat mochten de ministers niet van president Hollande. De socialistische president wil graag laten zien dat hij elke dag aan het werk is. Zo vertelt correspondent Frank Renaud. Geen echte vakantie, alleen een rustpauze. De woordvoerster van de regering zegt... Het werk gaat gewoon door. Elke minister moet de komende tijd dichtbij en bereikbaar blijven. President Hollande heeft alle ministers gezegd dat ze maximaal twee weken vrij mogen hebben. En ze moeten in de buurt blijven. Binnen twee uur moeten ze terug in Parijs kunnen zijn als dat nodig is. Tijdens de vakantie staat het leven niet stil, zegt president Hollande. Dus kan de regering ook niet stil blijven zitten. Zelf gaat hij maar een paar dagen weg, naar Versailles, net buiten Parijs. En in de Franse pers wordt breed uitgemeten welke ministers waar, dicht bij huis, op vakantie gaan. Les Yvelines pour Vincent Péillon, La Bourgogne voor Marisol Touraine, of encore Les Pyrénées pour Benoît Hamon. Een president die nauwelijks op vakantie gaat, ministers die in de buurt moeten blijven, het is iets nieuws in Frankrijk. Maar het is niet toevallig, want alle Fransen herinneren zich nog de vorige desastreuze zomervakantie. De socialiste François Hollande was net gekozen als president. Voyage en train pour celui qui cultive son image de président normal avant de rejoindre pour la première fois la résidence des chefs d'État. President Hollande nam die zomer in 2012 de trein, ging met zijn vrouw naar het fraaie presidentiële buitenverblijf aan de Middellandse Zee en bleef daar een paar weken. Maar precies die zomer besloten Franse bedrijven massaal en aan de lopende band de poorten te sluiten en werknemers te ontslaan. En op dat crisismoment hield president Hollande zich stil en bleef hij op vakantie. De rechtse oppositie eiste dat de president huur zou betalen voor zijn vakantieverblijf... en de Fransen zelf waren woedend dat hun president in zijn zwembroek op het strand van de genoot, terwijl zij met honderden of zelfs duizenden tegelijk werkloos werden. Dus dat moest dit jaar anders, vond president Hollande. Maar politicoloog Bruno Jambard betwijfelt of al die korte vakanties met de mobiele telefoon binnen handbereik ook effectief zijn. C'est pas forcément une présence qui va permettre de prendre bonnes plus l'action. Aan het werk blijven tijdens de vakantie betekent niet automatisch dat je het ook goed doet. De Fransen willen dat Hollande een duidelijke economische koers uitzet, maar die koers is tot nu toe nog steeds onduidelijk. En daar zijn de Fransen ontevreden over. En ook niet alle ministers zelf zijn erg blij dat ze maar kort met vakantie mogen. Il faut pas faire de démagogie. On a besoin de se déconnecter un peu. On a besoin de we moeten niet demagogisch doen, en de Fransen worden gek houden. Ook ministers hebben gewoon rust en ontspanning nodig, zegt minister van Justitie, Christiane Taubira, die de komende weken boeken gaat lezen en fietsen, zegt ze. Iedereen heeft zijn rust nodig en wil wel eens aan wat anders denken dan zijn werk, zegt minister Benoit Hamon van Sociaal Economische Zaken. En ik zal heus het nieuws wel een beetje volgen. Maar eerlijk is eerlijk. Ik wil deze vakantie liever met mijn dochter dan met mijn werk doorbrengen. de De discussie in het Franse kabinet over hoe vakantie te vieren. U hoorde een verslag van Frank Renaut. Met spanning wacht de Amerikaanse honkbalwereld af hoe hoog de dopingstraf wordt voor Alex Rodriguez. De topspeler van de New York Yankees is in verband gebracht met een dubieuze kliniek in Miami. Wouter Zwart, onze correspondent. Uh, Wouter, ik noem nu Rodriguez, maar hoe groot is die zaak inmiddels? Uh, veel groter dan dat. Uh, er worden misschien uh, vandaag wel twaalf honkballers uh, veroordeeld. Inderdaad, je noemde dat al even, Miami. Daar stond een kliniek. Dat was een kliniek voor verjongingskuren. Had dus helemaal niets met sport te maken. Maar uh, zo blijkt nu eigenlijk sinds enige tijd... de ware specialiteit van deze kliniek was doping. Een oud-medewerker die is naar voren gekomen als klokkenluider. Die heeft lijsten overhandigd met daarover alle, daarop allemaal namen van dopingklanten. En dat waren allemaal top honkballers. En één van hen, je zegt het al, is... Alex Rodriguez, A-Rod, de beroemdste en ook duurst betaalde honkballer aller tijden. Salaris van 200 miljoen euro over 10 jaar krijgt hij. En nu gaat hij misschien wel aan de schandpaal. Ja, misschien, want het staat nog niet vast dat hij ook echt uh, geschorst wordt of een straf krijgt. Nou, dat lijkt eigenlijk wel zo goed als zeker. Ik zei het misschien een beetje voorzichtig. Uh, er gaan dus misschien wel twaalf honkballers veroordeeld worden. Dan zul je straffen zien van schorsingen van enkele maanden. Misschien wel een jaar. Ongekend aantal hier in de sportwereld. Kopstuk is dus die A-Rod die mogelijk een zwaardere straf zelfs zal krijgen. Omdat hij... Uh, ja, bij hem zijn allerlei extra belastende bewijzen gevonden, zeggen ze. Die, do die documenten hebben wij dus nog niet gezien. Mogelijk krijgt hij een straf uh, van uh, een heel seizoen. En er zijn zelfs mensen die zeggen dat hij misschien wel levenslang uh, geschorst gaat worden. Maar daar lijkt het nu nog niet op. We moeten dat even afwachten. Ja, en ze spelen vandaag, toch, geloof ik? Ja, en dat is dus heel saaiant. A-Rod die zegt, uh, ik ben onschuldig, ik zal elke straf aanvechten. En ja, wat dan bijzonder is, als je in hoger beroep gaat... dan telt die schorsing nog niet. Dat kan dus betekenen dat hij vandaag, later, als hij schuldig wordt bevonden... gewoon kan spelen in Chicago tegen de White Sox. Dat zou dan zijn eerste wedstrijd zijn na een maandenlange blessure. Dus hij is... In ineens weer dan ja, te zien voor de hele wereld. Stel je voor de beroemdste honkballer ter wereld die uh, ineens speelt... en dan ook nog wel in Chicago in een vijandig stadion. Nou, je kunt je wel voorstellen wat voor ontvangst of fluitconcert... hem daar dan te wachten staat vandaag. En dat is uh, vanavond. Wouter Zwart, dankjewel. We wachten af wat uh, de straf gaat worden, de eventuele straf. Maar daar gaat iedereen dus vanuit voor die twaalf spelers, honkbalspelers. Daarmee is een einde gekomen aan het Radio 1 Journaal van maandag 5 augustus. De zomeravondspit zo na half zeven met Casper Hoi, goedenavond Casper. Ja, goedenavond uh, Lucella. Welkom terug van vakantie. Dank je. We hebben er zin in, want uh, we zijn uh, in uh, Ponypark Slagharen. Of eigenlijk, dat mag ik niet meer zeggen, Ponypark Slagharen. Nee, het is een attractie- en vakantiepark Slagharen. Dat zegt de commercieel directeur van het park, Niels Dijkstra hier, die naast mij zit. Want uh, zometeen om half zeven, niet alleen zomeravondspits hier, maar er gaat ook wat anders gebeuren. Ja, we hebben een uh, Amerikaans zomercarnaval vanavond. En Daarna komt Hanske Kazander nog optreden met uh, Magic uh, Limited. Nou, dat wordt een dolle boel. Zometeen om half zeven op Radio 1, zomeravondspits van BNL. Ik wil dat mijn mensen altijd en overal kunnen bellen. Maar ik wil ook de kosten onder controle houden.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 Bij een brand in een tunnel in Noorwegen zijn 73 mensen gewond geraakt. De brand ontstond in een vrachtwagen zo'n 3,5 kilometer... voor het einde van de Koetvangentunnel. 160 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is nog onbekend hoe de gewonden eraan toe zijn. Volgens de lokale politie hadden de meeste mensen rook ingeademd. De site werk.nl van het UWV is nog steeds slecht bereikbaar. De website werd vorige week getroffen door een storing... waardoor hij dagenlang niet bereikbaar was... Mensen konden via internet geen uitkering aanvragen... of laten weten dat ze hadden gesolliciteerd. Nieuwsuur mag van de rechter bewakingsbeelden uitzenden... van zorginstelling Novo in Onnen. Op de beelden is te zien dat medewerkers een patiënte... minutenlang tegen de grond gedrukt houden. De verstandelijk gehandicapte vrouw overleed kort daarna. En de reddingsbrigade heeft een drukke week achter de rug. De hulpverleners kwamen ruim 2500 keer in actie. Dat is ruim twee keer zoveel als in een normale week in de zomer. De reddingsprieganen verwacht dat het ook deze week druk zal zijn. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer met Peter Kuipers-Munneke. Op veel plaatsen is het nog droog, maar de eerste buien die zijn inmiddels in Zeeland en Zuid-Holland gearriveerd. Er komen nog meer buien achteraan en die trekken vanavond van het zuidwesten naar het noordoosten over het land. En die buien die gaan mogelijk ook gepaard met windstoten en onweer. Aan het begin van de nacht dan wordt het in het noordoosten langzamerhand weer droog. Net zoals in de rest van het land en dan koelt het af naar 16 graden. Morgen is er vrij veel bewolking, vooral in het noordwesten. Af en toe schijnt ook de zon en het wordt zo'n 21 tot 25 graden. Later op de dag morgen is het in het oosten en zuidoosten mogelijk weer een beetje regenachtig met kans op onweer. Woensdag verloopt op de meeste plaatsen vrij nat en daarna krijgen we een vrij lange periode met westenwind. En die zorgt voor af en toe zon, maar ook iedere dag kans op een bui en temperaturen overdag rond de 21 graden. ANWD Verkeersinformatie. Door werkzaamheden staat er file op de A16. Rotterdam richting Breda. Tussen Zevenbergse Hoek en Breda Noord. 3 kilometer. Na een aanrijding is de N305 de weg Almere-Dronte. Tussen Nijkerk en Zeewolde in beide richtingen dicht. Maar de dames en heren, jongen en het meertje, avond om half 7. Dit is radio 1. WNL zomeravondspits. Deze zomer elke dag vanaf een andere locatie in Nederland. Kasper Kooi, Waar sta je vandaag? Uh, Main Street, als het goed is toch? In? Slagaren. Het attractie- en vakantiepark. Klopt. Hier heb je winkeltjes, maar ook vooral attracties. Welke is de leukste? Um, in de spin. In de spin? Ja. Dat klinkt eng. Wat ook eng is, dat is de achtbaan. Een stukje geschiedenis misschien. Ja, Dat verstond ik niet. Kan je die vraag nog een keer stellen? Een stukje geschiedenis misschien. Het begon allemaal in 1963 toen een winkelier een stuk landbouwgrond omtoverde... tot een kleine vakantiepark. En bij een huisje kreeg je ook een pony. Nou, daar gaat het nu al langer niet meer om, om ponnies. En wie is erbij? Directielid Niels Dijkstra. In een show vol spanning, humor en sensatie. Goedenavond allemaal. Deze zomer is WNL op Radio 1 on Tour met zomeravondspits. Elke dag vanaf een andere zomerse locatie in het land. En vandaag is dat dus Slagharen, het attractie- en vakantiepark. Nieuws Dijkstra, goedenavond. Goedenavond, welkom. Commercieel directeur hier van het park. Ja, verantwoordelijk voor uh, alle verkoop. Het is half zeven geweest. Er zou een parade moeten beginnen nu, hè? Ja, maar die begint iets verderop in het park en die komt over ongeveer tien minuten hier aan. En dan komt er een pak met herrie aan, geloof ik, hè? Veel muziek, maar ook uh, zang en dans en mooie paradewagens. Ik, ik, ik kijk er naar uit. Ik kijk er naar uit. Uh, een goede dag hier gehad? Ja, heel goed. Ik merk wel dat het warme weer zorgt voor iets minder bezoekers. Uh, de komende dagen zal het wat drukker zijn, maar omdat het hoogseizoen is en vakantie... Uh, ja, dan kun je eigenlijk ook bijna over de koppen lopen. Dus het extreem goede weer, dat werkt dan weer tegen? Uh, ja, als het te warm is gaan mensen naar het strand. En met name weersvoorspellingen zijn daar van invloed van. Want op het moment dat er een paar buien worden voorspeld, ook al is het 30 graden... dan ja, heeft het niet zoveel zin en dan gaan ze een ander uitje zoeken. Wie zijn uw gasten? Uh, families met uh, kinderen tot ongeveer 12 jaar. En daarna wordt het voor de kinderen wat, wat uh, een tikje saai. Zijn ze weer wat ouder, dan vinden ze het weer heel leuk om naar de shows en naar de parades te gaan. Ja. Uh, ook veel mensen die hier in Nederland blijven, omdat ze denken dat het goedkoper is. Ja, lekker, lekker weg in eigen land. Waarom niet naar een uh, ver oord? Omdat ik kinderen heb, wordt het de duur. Toch wel? Ja, toch wel. <laughs> Absoluut. Ja, een vakantie hier is toch ook best prijzig eigenlijk bij, bij slagaren. Ja, maar ik denk dat het nog altijd goedkoper is dan Zuid-Frankrijk... waar je 100 euro per campingplaats per nacht betaalt. En uh, zeker met dit uh, mooie weer van de afgelopen maand... en eigenlijk de voorspellingen voor de komende maand nog... merken we dat juist veel meer vakantiegangers uh, hier naartoe gaan. Ja, want het is niet alleen een attractiepark, het is ook een vakantiepark. Ja, we hebben 4.500 slaapplaatsen. Ja, dat kan in bungalows kan je slapen, maar ook in uh, tenten? Ja, weer gewoon tenten, typisch. En uh, er zit een mooie uh, zwembad bij, een uh, Mexicaans uh, zwembad met palmbomen en een beachbar. En, uh, en we hebben ook nog gewoon een normale camping. En, en hoeveel, mensen kunnen hier dan, uh, of hoeveel mensen blijven hier dan überhaupt slapen? Nou, maximaal 4.500, maar dat gebeurt niet zoveel. Vaak zitten het rond de 3.500, 4.000 in het hoogst. Want, want hoeveel mensen zijn er vandaag in het park? Vandaag denk ik dat er een uh, kleine 10.000 mensen zijn. Ik, ik las op internet dat u wel eens heeft gelogen over bezoekerscijfers. Ja, dat is ver, ver geleden, lang geleden. Heeft u wel eens gelogen over bezoekerscijfers? Ik heb nooit gelogen over bezoekerscijfers. Maar uw voorganger wellicht wel? Nou, dat vind ik ook weer moeilijk om te zeggen. Maar uh, we hebben in het verleden nog wel eens wisseling gehad over van hoe interpreteer je nou een vakantiegast die hier komt. Is er nou één nacht uh, dat je die meereekt? dus als unieke bezoeker, of tel je die gewoon een meerdere keren mee? Nou, dat... Is dat vervelend dat zulke berichten op internet blijven staan? Ja, ik heb er niet zoveel last van. Dus eigenlijk sinds tijden wil ik er weer wat over horen. Ja? Echt waar? Ja. Het was even heel, heel simpel snel googelen en dat stond bovenaan. Ja, maar ik denk niet dat iedereen dat doet. Dat is misschien niet zo, maar internet is wel belangrijker aan het worden, ook voor boekingen. Ja, ontzettend belangrijk. We hebben dat gemerkt. We hebben net uh, sinds een maand een nieuwe webstraat waar mensen kunnen boeken. We hebben gewoon gezien dat dat verdubbeld is uh, sinds een maand. En houdt u ook een beetje de reacties bij op uh, bijvoorbeeld Twitter of uh, beoordelingssites? Ja, we zijn heel actief op uh, Facebook en Twitter. En daar hebben we ook iemand voor die zich daar uh, dagelijks mee bezig houdt om die reacties te volgen, maar daar ook op uh, te reageren. En een site als uh, ja, een, een vergelijkingssite, beoordelingssite? Ja, daar kunnen we zelf weinig aan doen. Dat is natuurlijk wat, uh, wat de gasten ingeeft, uh, wat voor cijfers ze geven. Maar dat houden we zeker in de gaten. ja. ja je krijgt wel eens wat reacties binnen. Uh, mensen die zeggen dat het allemaal niet zo klantvriendelijk hier is. Ja, dat zul je denk ik in alle parken hebben. Evengoed wordt er gezegd dat we wel klantvriendelijk zijn. Maar dat, ja, dat hoort daarbij. Wat we wel doen met die klachten is dat we die heel serieus nemen en bespreken en kijken wat we de volgende keer aan kunnen doen. Of heeft u het idee dat er meer geklaagd wordt op internet dan dat er positief wordt gesproken? Nou, het is makkelijker om te klagen op internet tegenwoordig. Vroeger gebeurde het ook wel, maar aan de huiskamertafel hoorde je het niet. En nu kun je het tenminste meelezen en daar wat aan doen. Ja, ik, ik heb het erover omdat uh, vandaag uh, mijn oog viel op een bericht uit Engeland. Twitter heeft er namelijk uh, extra personeel in dienst genomen om uh, meldingen van misbruik uh, aan te pakken. Uh, eindelijk denk ik dan, wat. dat moet maar eens een keer stoppen met die verhuftering op, uh, op Twitter. En er komt komende maand ook een meldknop op de website uh, en apps voor uh, de mobiele telefoons. Uh, en met die knop daar slaan gebruikers alarm als ze een tweet lezen waarin zij of anderen worden be be beledigd of bedreigd. Ik denk, ik denk dat het ontzettend goed is om te doen. Want je hebt eh, als bedrijf, maar ook gewoon als mensen, heb je eigenlijk geen controle meer over wat anderen over je zeggen. En als dat niet correct is, dan kun je er op deze manier wat aan doen. Dus u zult wel gebruik maken van die knop? Dat hangt er vanaf. Als de klacht terecht is, dan gaan we daar gewoon serieus mee om. En dan gaan we niet lopen klagen dat het niet klopt. Twitteren uw bezoekers? Ja, heel veel. Ja, dat merkte ik ook. Vandaag op Main Street. Dag mevrouw. Lekker in het zonnetje. Ja, ja. Even Twitter aan het bijwerken? Ja, ook dat. Ja, wat, wat is de laatste post op Twitter? Uh, weinig op dit moment. Dat iedereen op het strand zit. Lekker rustig aan allemaal. Ja, lekker rustig aan. Niet te druk maken. Geen lekkere dreigementen even uitgetweet. Nee, dat niet. <laughs> nou ja, we worden allemaal wel wat onbeschofter op Twitter, heb ik het idee. Merkt u dat ook? Uh, nou, bij mij valt het mee. U volgt alleen maar keurige mensen. Juist, precies. Lees jij ook wel eens tweets waarvan je denkt van, nou, wat tweeten ze nou? Ja, over een, dat ze aan het eten zijn en gaan douchen en zo. ja. Dat klinkt vrij onschuldig nog. Uh, ja, schelden. Ja, daar wordt dat afgevloekt op Twitter? Ja, dat wel. <laughs> ja, zou je het dan fijn vinden om dan een knopje te hebben waar je kan indrukken en dat je daar een melding van kan maken? Nee, dat hoeft niet, want ik heb er niks mee te maken. Ja, dan ben je ook een beetje aan het klikken, hè? Maakt mij niet uit. En wat tweet je dan zoal? Uh, ja, wat tweet ik eigenlijk wel over, over uh, eigenlijk sport die ik doe. <laughs> De sport die je doet? Ja, eigenlijk wel. En als je boos bent, tweet, tweet je dan ook eens een keer een boze tweet eruit? Nee, eigenlijk helemaal nooit. Of een fijne dreigement aan iemands adres? Nee, dat niet. Nu komt er op Twitter een meldknop waarbij je kan aangeven van... dit is geen goed bericht. Wat vind je daarvan? Uh, ja, kan zich wel. Ik zie wel zich mensen die dat uh, af en toe wat twitteren inderdaad. Ja, wat voor uh, tweets lees je dan zo? Ja, gewoon van uh, kutschool, allemaal dat soort dingen. Bijvoorbeeld uh, iemand van mijn uh, school, die was een keer geschorst. Omdat hij iets uh, erop had gezet. Wat had hij geschreven dan? Volgens mij dat is dus, uh, dat hij zijn school wilde afbranden. Maar uh, zoiets hoor. Ik heb maar ja, dat klinkt toch wel eens een dreigement? Ja, precies. Maar vind ik, uh, ik vind het ook niet kunnen. Dus, uh. nou, het zou voor mij niet hoeven hoor. Nee, ik gewoon lekker gemoedelijk allemaal. Veel beter. Nu mm. heeft hij extra van uh, Slagharen. U heeft dus iemand die die tweets in de gaten houdt. Ja. Sterker nog, Slagharen heeft ook een Twitter-account. Ja, dat klopt. Uh, Ad uh, ontdek Slagharen. En daar kwam een paar dagen geleden de tweet uit, ga uh, als je naar Slagaren komt, hou er dan wel rekening mee met uh, lange rijen. Ja, dat was eigenlijk de dag voordat de hittegolf begon en uh, toen hebben heel veel mensen eigenlijk uh, een voorschot genomen op de warmte en zijn die dag naar het park gekomen. En uh, daardoor was het heel druk en dat kon je merken in de wachtrijen inderdaad. En dan tweet u een berichtje uit en helpt dat dan? Nou, wat wij op dat moment hebben uh, aangegeven dat het inderdaad zo is. En uh, ja, excuses daarvoor. Tegelijkertijd kunnen we er niet heel veel aan doen als er veel mensen tegelijk uh, uh, komen. Maar het is uiteraard heel vervelend als mensen al een tijd in de auto hebben gezeten... en dan op een park komen en dan blijkt het daardoor nog een keer druk te zijn. Ja, dan moet je ook in de rij staan voor een attractie. Ja, maar het is wel uh, meer uitzondering dan regel, zeg maar. Het was twee dagen. Oh, twee dagen vorige week en, uh, en daarna was het gewoon weer normaal. De parade is in volle gang. Zullen we er even naartoe lopen? Ja. We staan even op. Eigenlijk is de parade weer voorbij volgens mij. Want het was nou het thema van de parade. Het ging even langs me heen. Ja, uh, Gras, dat is het Amerikaanse zomercarnaval. En uh, dat is voor mensen het beste te vergelijken met een Caribisch uh, carnaval. Dus met uh, mooi uitgedoste mensen. Uh, onze kleren hebben we ook in Argentinië laten maken. Uh, en grote paradewagens waarop een DJ staat, maar ook uh, mensen staan te dansen. En nu lopen de... Overige bezoekers achter de parade aan, uh, richting de uitgang neem ik aan. Nou, richting het centrale plein, want uh, we krijgen zo eigenlijk de finale act. Daar zijn ze nu mee bezig en dan gaan ze weer via dezelfde weg uh, terug. Ja, want om 7 uur gaat het park dicht. Nou, het park gaat dan niet dicht, uh, want we zijn uh, als vakantiepark ook s'avonds geopend. Uh, dan kan iedereen naar de Hans Casanz show en uh, Magic Unlimited. Ja, maar de attracties, die zijn dan uh, gesloten ja, die tegen die de de de tijd? Ja, precies. Uh, afgelopen vrijdag, toen waren wij in uh, Maarsen bij chefkok uh, Ramon Beuk. Die heeft daar een uh, restaurant voor één maand. En hij had een vraag voor u. Nou ja, Pony is wel eigenlijk qua Ja, inderdaad, dat is wel heel lang geleden. Terug in de tijd van mij, als kind. En, en toen stond de Pony nog heel erg uh, centraal. Nou, als ik nu naar mijn eigen dochter kijk. Ja, die is gewoon bezig met uh, internet en uh, alles uh, wat uh, maar computer is. Hoe centraal staat de Pony vandaag de dag nog in Pony qua haar? Nou we hebben jaren geen ponies meer gehad en we hebben vorig jaar besloten omdat mensen daar toch naar vroegen om uh, nog een aantal ponies terug te halen waarin uh, met name kleine kinderen nog een rondje kunnen rijden in een carousel. En, uh, maar ik denk dat het inmiddels 15 of 20 jaar geleden is dat uh, de grote hoeveelheid ponies hier op het park waren en dat ze ook nog bij een huisje stonden maar dat is nu al uh, lang niet meer zo. Ja ik, ik, ik was zelf ook even onderzoek uitgegaan want ik vroeg me ook af waar zijn toch die ponies en ik was niet de enige die, die, die zich dat afvroeg. Heeft u ponies gezien? Nee. Helemaal niet? Nee. Vroeger hier wel eens geweest? Ja, vaker. En toen was het wel echt met ponies? Ja, klopt. Er waren, er waren bepaalde gebieden, zeg maar. Nou, dus van die stalletjes, ponies en uh, ook van die uh, ja, karretjes, als het ware. En uh, ja, dat was wel uh, popie toen. Nou, ik weet het niet. Want wij zeiden nog tegen elkaar, zouden er ook ponies zijn? Ja, dat, dat vraag je mij ook af. Het? Ja, volgens mij zijn die er wel, toch? Waar dan? Ja, Nee, dat weet ik niet. U, u heeft ze nog niet gezien, begrijp ik? Nou, ik hebben ze nog niet gezien. Nee, maar de attracties zijn leuk. Ja, toch ja, wel? Ja, maar we, we laten ponies ook niet lopen met het weer. Wij gaan gewoon voor de attracties. Maar de ponies die zijn er nog wel. Ik zie er nu twee lopen. Een beetje achteraan verscholen in het park. Dag meneer. Heb je een ritje gemaakt met de pony? Geweldig. Ja? ja? ja. Want, daar, want daar komt hij voor, hè? Nee. oh nee. waarvoor komt hij hier dan wel? Om rust. Ja, is wat of niet? En het idee is dat de kindjes dan op de pony mogen zitten... en een soort van parcours aflopen. Hoe was het ritje? Goed. Was het een leuk ritje? Ja. De moeder ging mee, zag ik. De moeder is Indiaan. Verkleed als, als Indiaan, zo'n tooi op. Helemaal echt, hè? Ja, dit is toch echt het uh, slagharen van vroeger, dit hè? Het gevoel, ja. Kent u dat ook nog van vroeger? Jazeker. Maar wat wordt de volgende attractie? Die, die paard. Op het andere paardje, kijk, hij vindt de paardjes toch leuker, dus. Ja, de paardjes zijn leuker. Leuker dan de achtbaan? Ja. Ja, hij schudde, ja. Ja, de ponies zijn toch wel leuk? Ja, ontzettend leuk. En je ziet ook dat kinderen daar uh, enorm op reageren. Waarschijnlijk heb je daar ook nog wel een kleine wachtrij gezien. Een hele kleine, maar er waren heel weinig ponies. Uh, maar ik, ik begrijp dat ze weer terug zijn hier bij, uh, bij Slagharen. Het is bijna verlogen van je historie als je geen ponies hebt hier, toch? Nou, dat is ook de reden waarom ze terug hebben gehaald. Wel in deze kleine hoeveelheid, uh, maar mensen vragen er toch om... en dan kunnen we op die manier toch aan die vragen voldoen. Ja. Het, het is toch een unique selling point. Een attractie zoals uh, de achtbaan hier, die heb je overal wel. Ja, dat klopt. Nou, onze uh, unique selling point zit er niet meer zozeer op de ponies... maar eigenlijk meer op het entertainment. Uh, zoals met de parade waar we nu bij staan. Ja. Uh, we staan nu bij de grote fontein. Er wordt wat gedanst. En dit zijn uh, internationale dansers, zo werd ons beloofd. Ja, dat klopt. Uit meerdere landen. Rusland, uh, Italië, Duitsland. Want die dansen beter dan wij Nederlanders? Nou, Nederlanders zitten er ook tussen. hoor. Oh, oké. Okay. <laughs> nee, ik, ja, op... ik heb geen ritmegevoel, daar niet van. Nee, maar je ziet toch wel dat uh, uit andere landen, dat, met name ook Zuid-Amerikaanse landen, dat ze wat meer het ritmegevoel hebben. Maar heel veel Nederlanders doen het ook goed. En in, uh, in de winter hebben we altijd onze uh, uh, selecties daarop. En dan zet ik weer een uiteraard daarop. Het gaat dus niet om, uh, om, om, om ponies, het gaat dus uh, om uh, dit soort uh, amusement. Attracties ook wel een beetje natuurlijk. Uiteindelijk gaat het om een leuk dagje uit. En educatie? Educatie doen we ook aan. We hebben bijvoorbeeld een Trip, maar dat is meer voor, uh, voor scholen. En... Wat is dat? Nou, dan kun je uh, metingen gaan doen van de attracties. Dus bijvoorbeeld uh, nou de natuurkundige krachten of de geekkrachten meten, dat soort zaken. Dat is grappig. Ja. En u heeft sinds kort een verkeersschool? Ja, dat klopt. Een van onze vier nieuwe attracties. Die we dit jaar hebben gekregen omdat we 50 jaar bestaan. En uh, de Expedition Hotel hoort daarbij. Ja, ik, ik was even gaan kijken bij het verkeerspleintje, compleet met uh, zebrapaden en uh, pijlen op de weg, waar kinderen met auto's kunnen rijden en, en, en rijlessen krijgen. En uh, dit meisje heeft de les goed begrepen. Stoppen als het bord stop staat en als er stoplicht op rood staat. Ook stoppen als het op groen staat mag je doorrijden. Als die op oranje staat eigenlijk ook stoppen. Ja, zo leer je toch wel wat in het vakantiepark. Heeft zo'n vakantiepark toch weer educatieve waarde, vader? Enorm. Dat was de voorbereiding voor als ze straks 17 is. Ja, en op de brommer weer wegrijdt. Ja. En dan gaan we bij rood stoppen en bij oranje. Wat deed je bij oranje? Ook stoppen. Ja, stoppen. Heel oh, goed. Super. Heb ze van mij, oranje stoppen. Ach, nee, jij, dat... Dat jij rijdt zeggen. altijd dat door bij oranje. Nee, dat valt reuze mee. Geweld. Dat mag dus niet, hè? Nee. Dat heb je dus net geleerd hier. Ja, Niels Dijkstra van de slagaren. Is het belangrijk voor een park om ook educatief te zijn? Ja, absoluut. Ik denk dat die vraag er ook steeds meer is. Omdat uh, een dagje uit, dat, dat, dat is hartstikke leuk. Maar ouders, maar ook leraren willen de kinderen ook wel meegeven. Daar moet je ook aan te goed komen. En dus ook natuurkundige les bij de achtbaan? Ja, of uh, dat de kinderen zover zijn dat ze pappen kunnen uitleggen... dat ze niet door Oranje moeten rijden. Ja, dat snap ik. Als je daar bij de verkeersschooltje uitkomt... dan uh, kan je geslaagd zijn voor je rijles daar... En dan kan je ook een um, rijbewijsje krijgen. Ja, dat klopt. En die ziet er eigenlijk net zo uit als uh, wat volwassen mensen ook hebben. En met je eigen foto erop. Ja, kost je wel 7 euro. Ja, dat hoort erbij. Ja, want dat, dat is de truc hè. Als mensen eenmaal binnen zijn om ze ook hier geld te laten uitgeven. Nou ja, nou, kijk, het is een mix tussen je entreeprijs en, uh, en wat ze hier uitgeven, waar wij uh, de attracties van kunnen betalen. Dus ja. ja, daar zul je toch wel mee moeten doen. Ja, en dat heeft hij best creatieve oplossingen voor. Want net bij de Wildwaterbaan, daar kom je er nat uit, maar je kan je laten drogen. Ja, dat klopt. Voor 1 euro kun je helemaal weer laten uh, droog uh, uh, waaien door een machine. Dat is niet waar, 2 euro. Oh, sorry. <lacht> nee, dat klopt. En uh, kijk, mensen hoeven daar niet van gebruik te maken, maar op het moment dat het wat kouder is, uh, bieden we toch de mogelijkheid. En om uh, dat soort machines te kunnen betalen, ja, dan zullen we er ook wat voor moeten vragen. Ja, hoe, hoeveel levert zo'n apparaat dan op, zo'n zo droogmachine? Ik moet je eerlijk zeggen, ik zou niet precies weten. Nee? Nee, echt niet. Een uh, foto uh, of, of een DVD'tje kan je laten maken als je in de achtbaan bent geweest, van ja, je gezicht. Dat klopt, ja, en dan wat voor gezicht, want je ziet uh, je hele huid zwabberen, uh, zeg maar. Maar uh, ja, sommige mensen vinden het ontzettend leuk om mee te nemen als uh, souvenir. Dan kost je ook weer 10 euro. Ja, sorry. Sommige dingen kosten Nee, Ik, ik stel wel dat sommige dingen geld kosten. Dat is natuurlijk het probleem ook niet. Ja. Maar tientjes is wel weer, is wel weer ja, aan de hoge prijs, aan de hoge kant. Ja, dat is wat mensen er blijkbaar voor over hebben om te betalen. Want het is niet zo, dat wij, wij doen daar onderzoek naar. En we kijken ook van, nou ja, als de prijs wat lager is, verkopen we dan ook meer. Nou ja, daar maken we een balans tussen. En dan kom je uit op dit soort prijzen. Ja, dat snap ik. Dit is WNL, wij blijven gewoon. Wij zijn uit vanaf de zomerse locatie in het land. Vandaag dus bij, ja, daar, daar, daar komt de parade, hè? In, de, in de Slagharen. Een uh, paar dansers met, het uh, lijkt Gerard Joling wel voorop, met al die, met al die veren. Ja, dan uh, is hij wel wat kleiner geworden, inderdaad. Ja. ja, wat je ziet inderdaad, deze kleren die zijn in Argentinië gemaakt. Zodat we echt uh, heel dicht bij de stijl van, uh, van Mardi Gras komen. Die mensen kunnen dat uh, goed. Ja, mooi paars is niet lelijk. Nee, precies. En mooi geel en groen. Maar bij Mardi Gras is ook niet. <laughs> wat, wat mij ook opvalt in het park, we horen nu dit op de achtergrond, is uh, de muziek, bijvoorbeeld in Main Street. Moet mag ik even luisteren hoe dat klinkt? Ja. Klink, dit klinkt gezellig hè? Ja, uit Jess van uh, New Orleans. Een van onze zes thema's uh, is uh, New Orleans. En daar past, uh, past deze muziek bij. En uh, wie kiest die muziek uit? Dat is uh, Hans Hofmeijer, dus ons hoofdpark uh, en entertainment. Dus iemand die serieus met muziek bezig is en met sfeer creëren? Al uh, twintig jaar. Ja, dit, uh, die is hier twintig uh, jaar geleden komen te werken. En die heeft eigenlijk ons hele entertainment uh, vandaaruit opgebouwd. En waaruit uh, merken we dat nog meer? Ons circus theater, daar hebben we meerdere shows uh, per dag, waaronder uh, acrobaten, illusionisten en, en, uh, en een clown. En uh, ons stuntheater, um, um, uh, uh, Stunt stuntheater. Waar, uh, waar ze in glop staand op paarden uh, door, door de tribune gaan. U doet ook onderzoek naar attracties neem ik aan? Ja, wij uh, onderzoeken eigenlijk dagelijks wat gasten ervan vinden. Dus los wat we op Twitter en Facebook zien, uh, stellen we er zelf ook de vraag. En die worden elke week weer ge uh, geëvalueerd zodat we dat beter kunnen gaan doen. Ja. En sluiten dan ook wel eens attracties? Ja, het kan zijn dat we een storing hebben of dat er onderhoud is. Wat... Nou ja, of omdat er niemand meer op zit of in zit? Uh, nee, dat doen we eigenlijk niet. Op het moment dat een attractie open is, dan kan het zijn dat het rustig is... maar dan blijft het draaien. Uh, maar uh, en, en, in, in het laagseizoen wil het nog wel zo zijn... dat we uh, niet alle attracties tegelijkertijd hebben draaien. Ze draaien wel, maar niet... Om. Ja, we, we staan hier bij de, bij de hobbelpaadjes... Ja, maar dat komt omdat het park nu gesloten is. In de dat praat. snap ik. Die, die, die, die staan nu stil, dat klopt inderdaad. Uh, maar het viel me de hele dag al op dat het niet heel erg druk hier is bij de hobbelpaadjes. Uh, dat verschilt. Ik heb ook op dagen gezien dat het ontzettend druk is. En u kijkt er ook op uit met uw kantoor, hè? Dat is, ja, nou ja, ik kijk net op, uh, op de kleine achtbaan uh, uit. En die, dat hoor ik vanaf tien uur ook altijd. Ah, ah. Ben je daar niet gek van? Ik vind, nee, nou, ik hoor dat zelf niet meer. Maar als ik mensen op bezoek heb, die horen dat wel. En dat is eigenlijk wel heel leuk. Want dan heb je direct een, een haakje om uh, over het park te gaan. Daarachter daar, daar bij die, uh, die grootste... Achtbaan. Daarachter heb je een paar van die bungalow ja. En die horen elke dag dat geheel. Ja, maar daar komen die mensen ook voor. En je kunt ook kiezen. Hè? Je kunt dichtbij uh, het attractiepark gaan zitten. Maar ook wat verder richting het bos. Die huizen zijn dan misschien ook wat goedkoper? Uh, nee. <laughs> het zijn juist mensen die willen echt op het attractiepark zitten. en dat, uh, Omdat ze dat juist zo belangrijk vinden. Even een andere vraag. Heeft u hier ook egels? Uh, nee, wel uh, konijnen zie ik zochtens vroeg gelopen. Konijnen? Ja. Ja, hier is goed oefen voor konijnen. Veel groen. En, uh, ja. Mensen laten ook wel wat eten vallen, denk ik. Ja, dat is ochtends op zich opgeruimd. Alleen ik denk dat het dan nog wat rustiger is dat ze het park opdurven. En op dit moment zullen ze uh, wel verder in de bossen zitten. We gaan namelijk naar uh, Egelbescherming Nederland. Want egels hebben het zwaar door de hitte en de droogte. Dat weet directeur Jenny Klever. Nee, het gaat eigenlijk de laatste twintig jaar al niet goed met de egels. Maar dit jaar is er nog eens een keertje een extra uh, rampje zich In de vorm van een heel slecht nat voorjaar. En nu een heel droog gezomer. Dat betekent dat al het voedsel eigenlijk uh, diep in de grond zit en er geen water is. Ik kwam hier net aan ja. en ik dacht, hier kan het in ieder geval niet zijn. Snapt u dat? Dat snap ik heel goed. Wij zitten midden op een industrieterrein. We zitten in het gooien en daar is elke vierkante meter duur. Ja. Dus dit was het enige pand wat wij ons konden veroorloven. Een industrietrein, is dat een plek waar het voor een egel lekker revalideren is? Uh, nou, hier binnen is het heerlijk revalideren. Okay. Want daar wordt gewoon heel goed voor ze gezorgd. Ja, door Ado. deze mensen die nu op de achtergrond verschijnen? Dit is het hele team. Ja. Ja, ja, dit zijn de mensen die alle dagen voor alle dieren zorgen. Ze worden elke dag worden alle hokken schoongemaakt, ze worden gevoerd en alle dieren die medische zorg nodig hebben, worden ook hiertoe gediend. Wat me wel opvalt, terwijl we langs uw personeel lopen, het zijn allemaal wel vrouwen. Ja, de mannen zijn wel een beetje, eigenlijk een beetje te weinig uh, hier ja. uh, aanwezig. Mannen ja. en egels, geen geschikte combinatie. Oh, wel. wel, we hebben zeer uh, hartstochtelijke egelliefhebbers. Ja. Maar vrijwilligerswerk is denk ik toch nog uh, meer voor vrouwen dan voor mannen. Ja, want allemaal op vrijwillige basis is het het natuurlijk... Het is allemaal op vrijwillige basis. Ook dat wat u doet? Ook wat ik doe, ja, ja, ja. Geen subsidie komt hier aan te pas? Er komt heel weinig subsidie. Er zijn twee gemeentes Aha, ja, die nee. subsidie geven. En nee. voor de rest is het allemaal uh, donateurs en, en instellingen die ons steunen. Hoeveel egels verblijven hier? Wij, hebben, wij vangen er 1200 per jaar op. En op dit moment liggen hier denk ik rond de 80. Ja, kijk, de collega's zijn hier bezig. Oh, kijk. Dag mevrouw. We lezen nu overal: egels hebben dorst. Hebben ze heel erg veel dorst? ja. Ondervoeding en uh, uh, uitgedroogd, dus ja. dan krijgen ze infuus. Deze krijgt ook een naam, zie je hier? Tor. Ze krijgen allemaal een naam. Ja. En hoe is het met Tor nu? Nou, redelijk goed. Ja. Hij komt een beetje aan, hij is gisteren binnengebracht. Snel de handdoek eroverheen, want. Ja, ze halen niet. Dat houden we niet van ja. licht. Bijna een eeuw voeren we al vogels bij. Ja. En het zou goed zijn als wij dat ook algemeen gaan doen voor de egels en de andere zoogdieren. Water? Water, absoluut. En kattenvoer. Kattenvoer? Ja, een egel lijkt fysiologisch gezien op de kat. Ja. En zij eten dus ook kattenvoer hier. Dat kun je ook zien in de bak. Kattenvoer. Dus brokjes en blikvoer. Daarmee kun je ze helpen. Bijdrage was dat van WNL's uh, wiegenhemmer. Uh, terug in uh, Slagharen, Ik wil het het ponypark toch blijven zeggen? Ja, maar dat is helemaal niet erg. Als jij maar uh, de goede beelden erbij hebt van een moderne attractiepark, en, en niet aan ponies denkt. Nou ja, ponys zijn er ook, hè. Daar hebben we net over gehad. Ja, dat weet ik. Ja. Ja. Uh, ik moest hier naartoe. Ja, want uh, dit is eigenlijk mijn lievelingsattractie op dit moment. Uh, met dit warme weer. Uh, on onze nieuwe attractie, de Expedition Nautilus. Daar kun je met uh, waterknollen op elkaar schieten. De, nog... de Expedition not. Nautilus. Oh, Nautilus. Ja, dat is uh, uh, wat je nog uh, ziet hier, van die koepels. Die werden gebruikt in een uh, oudere attractie. En omdat uh, toen we die gingen afbreken, uh, waren de fans eigenlijk zo uh, uh, van de leg dat we hebben besloten niet te verwerken in deze attractie. En het leuke hieraan vind ik, je kun je op elkaar gaan schieten met water. Maar ook vanaf de kant en op de kant. Ja, hoe, hoe werkt het precies? Want je kan in, in, een, in een soort van bootje plaatsnemen. Wat is het? Ja, dan, uh, je gaat in een bootje zitten, die komt straks uh, onder water te staan. En dan uh, uh, ga je een kanon en dan ga je heel hard draaien aan een wielertje. En dan uh, komt er water uit. Net als eigenlijk een superzoek. En zo kan je de andere... Uh, mensen, bezoekers, nat spuiten. Zeiken nat schieten en daarna lekker voor 2 euro in een droogcabine staan. <laughs> voor 2 euro in een droogcabine. Ja, die 2 euro, daar, daar verdient u wel mee, hè? Ja, op deze manier wel natuurlijk. Dat snap ik, want ook hier staat, staat de droogcabine om, om, om de hoek. Uh, ik, ik liep hier net uh, vanmiddag even langs en toen was het uh, attractie uh, in, in, vol in bedrijf. Uh, je moet niet te dichtbij komen, want je wordt zo nat gespoten, ook als je er staat te kijken. Ja, maar dat vind ik, is juist het leuke met, uh, met dit weer. En je kunt ook kijken hoor, want we hebben aparte koepeltjes gemaakt naar, uh, met uh, raampjes erin. Zodat je lekker droog blijft en toch kunt kijken wat je kinderen aan het doen zijn. En hoe vaak uh, stapt u zelf uit het kantoor en gaat u de attractie in? Nou, ik wou dat ik het vaker kon doen, maar zo nu en dan uh, probeer ik het toch. En dan ga ik het liefst even in uh, op de wildwaterbaan, uh, de vol, of, uh, of de achtbaan. En dan heb ik echt mijn uh, hoofd even weer gereset, zeg maar. Is het echt zo druk? Hoe bedoel je? Op kantoor, dat u er geen tijd voor heeft. Nou, je bent eigenlijk gewoon aan het werk op kantoor, net als uh, elders. En, uh, en het is natuurlijk niet de bedoeling dat je elke dag in een attractie zit. Wat we wel allemaal uh, doen, is alle attracties en zeker de nieuwe shows en, uh, en pranels, dat we dat wonen. Zo gaan we morgen ook met de hele afdeling eigenlijk uh, naar de Hans Kuzan en Magic Unlimited. Dat is een soort van bedrijfsuitje. Ja, uiteindelijk is het fun. Maar ook gewoon om te zien wat je verkoopt. en om, of... om te kijken of Ranskazan wel uh, volle zalen trekt. Ja, en of het wel echt uh, tovenaarij is. Hè? Dat vooral natuurlijk. Ja, dat ja, snap ik even met schermen. Dat snap ik. Uh, Niels Dijkstra, financieel uh, directeur, uh, directeur commercieel directeur van uh, Attractie en uh, Vakantiepark Slagaren. Morgen dan zijn we in Lelystad. Daar woont Martin Gaus. Daar heeft hij zijn uh, dierenhotel. Heeft u een vraag voor de heer Gaus? <laughs> ja, inderdaad. Nou, wat leuk eigenlijk dat hij dat heeft. Nou, net zo goed is dat wij hier met accommodaties uh, activiteit aanbieden. ben ik eigenlijk wel benieuwd uh, wat voor activiteiten naar dieren worden geboden. Of ze roomservice hebben. Bijvoorbeeld, ja. Hartelijk bedankt. Fijn dat we hier mochten zijn. Graag gedaan. Zometeen op deze zender Kunststof. En morgen is WNL terug op Radio 1 met Zomeravondspits. Omroep WNL. Wij blijven gewoon. Droom is fijn.